Nou, het, het badminton toernooi in, in Goorlin, in de Haspel, een succesvolle onderneming geweest denk ik. Ik heb Marieke aan de telefoon, hallo. Hallo. Was het een succesvolle avond? Ja, de avond was fantastisch. Uh, een paar geblesseerden, maar uh, geen ernstige gevallen. Nee, en er was ook genoeg animo, waren er ook veel mensen komen kijken of viel het een beetje tegen? Nee, dat valt mee. Het is vooral familie inderdaad komt kijken, dus uh, zullen we voor volgend jaar uh, alvast de melding dat iedereen van harte welkom is. Oké, okay, nou dan gaan we wat eerder met de promotie beginnen. Hartstikke goed. Uh, heel eventjes uh, ja, de stand, hè, want het is nu al afgelopen. Hè. Uh, er zijn heel wat prijzen weggegeven, we gaan ze niet allemaal noemen. Maar uh, ja, even de belangrijkste feiten op een rij. Ga je gang. Ja, uh, nou we hebben dus uh, heren, uh, dames en mix dubbels gespeeld. In totaal hebben we...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 Nou, eigenlijk wel, want mijn dochter is 15 en die heeft het jaar voor het eerst meegedaan. En uh, die is gewoon eerste geworden in de mix uh, in haar pool. Dus ben ik ben eigenlijk wel trots op. Ja, daar kun je inderdaad trots op zijn. En wat is de reden waarom ze gewonnen heeft? Ja, ze was natuurlijk goed natuurlijk. Maar heeft ze wel. Ja, heeft dat ze was he, ook goed. Maar ze heeft veel getraind of uh, waar, waar heeft het aan gelegen? Nou, ze bellen ons al vanaf uh, een jaar of uh, zeven, denk ik. Uh, dus dat is al de nodige jaren. Uh, en dat heeft resultaten. En het leuke is te zien dat ze dus ook met de verwachtingen kan meespelen voortaan op dat okay. niveau. Ja, en waren er ook teams uh, zeg maar bezig vanavond die het normaal veel beter deden en nu eigenlijk een beetje tegenvielen? Uh, ja, dat is moeilijk in te schatten omdat we ook uh, teams hebben van andere clubs die ik niet zo goed ken. Uh, we proberen altijd wel een inschatte te maken naar van de eigen deelnemers. En die hebben wel na verwachting uh, gescoord, zeg maar.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 He, dus de datum ligt nog niet vast, maar we zitten eigenlijk altijd in dezelfde week. Dus hou de kalender in de gaten. Oké, okay, is het ook gelijk een afsluiting geweest voor het badmintonseizoen? Uh, nou, we hebben, de jeugd hebben we vorige week afgesloten met een oude kindtoernooi, wat we altijd doen uh, jaarlijks. En uh, de recreante is dit eigenlijk wel de afsluiting, inderdaad. Oké, okay, nou dankjewel Marieke. En nog een uh, ja, leuk, uh, leuk avondje. Maak er toch maar een feestje van. Oké, okay, dankjewel hè.